We kunnen volgende week weer uit eten. Tenminste als het kabinet het advies van het OMT overneemt. Het Outbreak Management Team ziet namelijk ruimte voor versoepelingen, zegt verslaggever Wilco Boom. Het OMT ziet mogelijkheden om ook in de horeca en de cultuursector weer veel meer toe te laten. Daar zou onder voorwaarden heropend kunnen worden. En ook zou het weer mogelijk zijn om publiek toe te staan bij sportwedstrijden en evenementen. Het OMT noemt daar dan nog wel een sluitingstijd bij, namelijk 8 uur s'avonds. Het gaat dus om een advies. Het kabinet gaat er maandag over vergaderen. Er zou wel steun zijn voor versoepelingen, maar of dat betekent dat alles weer open gaat, dat is nog niet zeker. Ook zullen er strenge voorwaarden zitten aan bijvoorbeeld het openen van restaurants. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een maximaal aantal mensen binnen en een coronatoegangsbewijs. Komende dinsdag is er weer een persconferentie. De politie heeft een bende opgerold die luxe auto's naar Dubai smokkelde. Het waren vooral Mercedes, en, Porsches en BMW's. Die waren gestolen in Duitsland. Met valse kentekenplaten werden ze dan in de Rotterdamse haven op een schip richting Dubai gezet. De politie linkt de bende aan meer dan 30 autodiefstallen met een waarde van meer dan 2,5 miljoen euro. De FBI sluit het onderzoek naar de dood van de Amerikaanse reisblogger Gabby Petito. Zij maakte vorig jaar zomer een rondreis door de VS met haar verloofde. Hij keerde alleen terug. Petito werd dood teruggevonden en later maakte de verloofde een einde aan zijn eigen leven. De FBI zegt nu dat er een notitieblokje naast hem lag waarin hij bekent dat hij Petito heeft vermoord. En verhuur je schuur of je stal niet zomaar. Die oproep doet de politie in Twente aan boeren. Een op de acht is wel eens benaderd door criminelen, zegt de politie. We kunnen ons heel goed voorstellen dat nu met de huidige problematiek onder de agrariërs bijvoorbeeld, dat het toch aantrekkelijk is om voor veel geld een, iets te gaan verhuren. Schuren en stallen zijn interessante plekken voor drugslabs, bijvoorbeeld voor het maken van crystal meth of ecstasy, maar ook voor wietplantages. De politie gaat daarom langs de boerderijen om te waarschuwen. Want die mensen die maken zich schulden aan criminaliteit, maar je geeft ze één vinger en ze pakken de hele hand. En dat gaat gepaard met bedreigingen, afpersingen, als je eruit zou willen. Dus het is heel lastig om daar weer onderuit te komen. Het weer, het is bewolkt en meestal droog. Hier en daar kan wat lichte regen vallen. Het wordt zo'n 6 à 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de N207 helegomme Alfa aan de Rijn bij de Afrit Nieuwveen. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM, met nu Zandvoort op zaterdag. ...een uh, plaat in je hoofd die graag wil draaien op de radio... ...en dan moet je wachten tot zaterdag. Nou, dat is echt uh, rampzalig, maar we hebben het overleefd hoor, gelukkig maar. Naar Rider Michael Walden, dat was de plaat waar ik het over heb, hoor. hoorde... Uh, uh, ...niet Define Emotions, maar wel een andere lekkere plaat van hem. Dat was uh, Kimmy, Kimmy, Kimmy. Het is uh, even over twee uur Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer hoor, Studio Tolweg Tina, En we zijn, uh, Albert-Jan en ik... Goedemiddag Albert-Jan, hoe was jouw week? Uh, oh, nou ja, wat heet het? Uh, ik heb weer de slimste mensen uh, gevolgd uh, afgelopen week. Stap, ja, kon je een beetje meekomen met de mannen en nee, uh, vrouwen? Maar, af en toe vind ik het heel leuk als je er één goed hebt. Ja, uh, oké. Okay. Ja, ja. dus het is in ieder geval niet, niet iets voor mij, maar het was, was, was wel leuk om, uh, om het weer te volgen. Mooi, nou de winnaar is uh, weer bekend en ik denk een uh, echte terechte winnaar. Ja, dat lijkt mij ook. Uh, goed, uh, wel, ja, goedemiddag luisteraars en kijkers natuurlijk niet te vergeten. We zijn er weer op deze... Druilerige, grijze, ongezellige zaterdagmiddag. Maar ja, wij gaan het weer gezellig maken. En uh, met uh, een tal van onderwerpen. Natuurlijk, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Uh, het weerbericht, nou, dat belooft ook niet veel goeds de komende dagen. Het dier van de week. Kun je nog herinneren dat we vorige week uh, Goor hadden? Ja, Goor. Nou, die staat die er niet meer tussen. Er zitten wel nog iets van negen honden in het uh, asiel, maar het merendeel is alweer gereserveerd. Dan wel uh, heeft hem thuis gevonden. Maar je raadt nooit wie er nog in, uh, in het... In, uh, ik heb het niet verzonnen, maar je, je weet nooit welke hond nog in het dierenthuis zit. Het zal toch niet? Ik moet altijd uh, bij Goor aan uh, Gordon denken. Ja. En uh, ja, bij Gordon hoort eigenlijk uh, meneer Joling. Ja, ja, dus Geer. Geer zit nog in het asiel. Dat meen je niet. Ja. Ja, Goor, Goor is weg, maar Geer zit er nog in. Dus uh, vandaag uh, het maatje Geer. Uh, dier van de week om de klok van half vijf. Gedicht van de week, ik heb weer een aantal meegenomen. En uh, Rob, aan jou de, de, de twijfelachtige eer om er een uit te pikken. Uiteraard hebben we natuurlijk zometeen Zandvoorts Nieuws in het kort. Uh, tweede uur uh, hebben we een bijdrage van NHTV. Want uh, vorige week melden we dat de bunkerploeg was opgeheven. Ja, klopt, klopt. Maar uh, onze collega's van NHTV zijn toch met Engel Scholtenlo. Jij kent die waarschijnlijk wel. Nog een keer naar de plaats Delict gegaan. En hebben nog eens even te, te stilgestaan hoe die 1 april agrap destijds verliep. In 2008 was dat volgens ja, mij toch? Nou, exacte jaartal weet ik zo niet. Maar in ieder geval, ze zijn teruggegaan naar de plaats Delict. En ze hebben daar nog eens even uitvoerig bij stilgestaan hoe dat allemaal zo heeft kunnen komen. Uh, nou ja, uh, uh, we hebben zometeen in het Zandvoorts nieuws in het kort uiteraard uh, nieuws over die, uh, de, dat reddingsplot wat uh, uh, aangespoeld was en uh, wat, uh, wat uh, daarmee gebeurd is. En in het tweede uur hebben we daar ook een bijdrage over van uh, wat daar allemaal in dat reddingsplot aangetroffen is en hoe het daar terecht is kunnen komen daar in Bloemendaal strand. Uiteraard hebben we weer een uitgebreide pit report. Want er gebeurt van alles achter de schermen. Mensen gaan van Mercedes naar Red Bull. Uh, uh, er zijn nog van allerlei andere dingen, andere zaken die spelen. En uh, dat hoort u allemaal rond de klok van kwart over vier tijdens pit report. Verder hebben we natuurlijk veel leuke muziek en Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken... naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En met het weer lekker binnenblijven en luisteren naar de Zandvoortse Radio... Het Geluid van Zandvoorts, www.zfm-live.nl, kijk je live mee. En hier is de nieuwe single van Adele, Oh My God. I ain't got too much time to Will let you break my walls, but I'm still spinning out of control from the fall. I give good love. Van de single Easy On de nieuwe Adele. En die heet Oh My God. Nou, oh my God, het wordt zeker weer een groot hit hier in Nederland. Zometeen weer het nieuws. Maar eerst gaan we even terug in de tijd naar de jaren negentig, volgens mij. Met deze van 3T. Hier is I Need You. If I try, I need you and I couldn't live a day without the first one said much more so i I'll guess I'll... weer eens uh, te draaien op de Zandvoortse Radio. Uit de tijd dat uh, de boybands helemaal in waren. Je had de Backstreet Boys en uh, noem ze allemaal uh, maar op. En ook uh, deze drie heren van 3T en uh, de single die we draaiden heet... I Need You. Van uh, I Need You gaan we over naar het uh, nieuws in het kort. Eerst even vragen, Albert-Jan. Misschien weet jij het. Ik heb er verder niks uh, over uh, gehoord uh, trouwens. Maar uh, ik hoorde vanmorgen heel veel sirenes, heel veel brandweerauto's... Uh, Gingen richting boulevard en dergelijke, maar ik weet niet wat er gebeurd is. Nou, ik kan... Is het bij jou bekend of niet? 112, ik zal eens even kijken. Boulevard Bernard. Brandmelding in woning was het. Oké, okay, oké, okay, maar. Dus verder geen, geen, geen nadere gegevens. Geen nieuws. Nou ja, mocht er nog nieuws over Misschien morgen. Oh ja, dan middag. hebben we morgen ook wat natuurlijk. Ja. <laughs> nou, ja, nou, Zo is het. Nou, kom maar op met het nieuws. Goed, op het strand van Zandvoort is gisterochtend een overleden persoon aangetroffen. De politie onderzoekt nu hoe het lichaam op het strand is terechtgekomen. Er zijn geen aanwijzingen dat het om een misdrijf zou gaan. Het lichaam werd vrijdagochtend rond 9 uur ter hoogte van de strandopgang de Fauvage aangetroffen... waarna politie, brandweer, ambulance en reddingsbrigade werden ingeschakeld. Al snel bleek dat hulp te laat kwam. De doodsoorzaak uh, zal, mo werd nog, moet nog worden vastgesteld op dat moment, net als het antwoord op de vraag waar en wanneer het slachtoffer om het leven is gekomen. We houden alle scenario's open, al dus een politiewoordvoerder. De vreugde was vorige week uh, vrijdag uh, groot toen uh, de eerste versoepelingen van de lockdown werden aangekondigd. En dat bedoel ik vrijdag voor een week. Stefanie van de zonnestudio Sunny Beach in de Halterstraat was een van de ondernemers die blij was dat de zaak eindelijk weer open mocht. En eerder die dinsdag kwam de afdeling handhavers langs en die sommeerden dat de zaak weer dicht moest. Zonnestudio's blijken te vallen onder de groep publieke ruimtes, theaters en bioscopen en die mogen nog niet open. Het is voor ons echt onbegrijpelijk. Je mag wel naar de sportschool, wel je nagels laten doen... wel naar de kapper of seks hebben in een hokje... maar je mag niet zonnen in een hokje. Aldus een aangeslagen Stefanie. Nou, als de vooruitzichten waarheid worden... dan mag ze vanaf volgende week dinsdag of woensdag mag ze weer open. Tot acht uur, hè? D ja, dinsdag is er weer een persconferentie. En de vooruitzichten zien er positief uit. Maar het is een hele vreemde regeling... dat uh, inderdaad de zonnestudio's ja. uh, niet open mogen...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 naar de locatie, naar bij Parnassia, en troffen daar het vlot aan. Het betreft een noodvlot dat op schepen wordt gebruikt... om opvarenden te evacueren in geval van nood. Het vlot kan niet meer worden gebruikt en is afgeschreven. De KNRM gaat kijken of ze nog een oefening mee kunnen doen... waarna het naar alle waarschijnlijkheid zal worden weggegooid. In het tweede uur hebben we nog een reportage daarvan... van onze collega's van NHTV. Ook de komende editie van de Dutch Grand Prix... geeft Sander, Sander ten Bosch leiding aan het Zandvoort Beyond. Het feestelijke randgebeuren in het dorp rondom het raceweekend. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de, na de eerste de Dutch Grand Prix een sollicitatieprocedure voor de functie zou volgen. Maar op verzoek van de Raad van Toezicht blijft de ervaren Ten Bos nog tenminste één jaar aan. De vreugde over het doorslaande succes van de Dutch Grand Prix 2021 overheerst. Maar toch kijkt Zandvoort Beyond met gemengde gevoelens terug op het afgelopen jaar. Sander en Bos, we hebben eigenlijk de hele aanloopperiode tussen hoop en vrees... van het ene naar het andere persconferentie toegeleefd. Al in een vroeg stadium hebben we moeten besluiten... dat geplande podia en live-optredens in het dorp niet door kunnen gaan. Evenals het plan om de boulevard te veranderen in een fanzone... met race-gerelateerde stands, activiteiten, merchandise, foodstands en dergelijke. Dat laatste had overigens vooral te maken met het afhaken van deelnemers en sponsoren... Het is zeer de vraag wat er de komende zomer weer mogelijk zal blijken te zijn. En tot slot, sportorganisatie Le Champion heeft, heeft donderdag 20 januari bekendgemaakt dat de Zandvoort Lightwalk op zaterdag 19 februari niet doorgaat. Voor het tweede jaar op rij wordt het evenement geannuleerd. De organisatie heeft wel goede hoop dat de sportieve evenementen, waaronder de circuitrun, eind maart doorgang kunnen vinden. Zaterdag, uh, Zandvoort zou op zaterdag 19 februari voor de tweede keer decor zijn voor de Zandvoort Light Walk. Na de succesvolle eerste editie in 2020 en de afgel uh, het afgelasten van de edities van 2021 was, des, was het de bedoeling dat wandelaars wederom konden genieten van een zee aan lichtkunstwerken en acts. Het strand, het centrum en het circuit zouden worden aangedaan, terwijl men tegelijkertijd kon genieten van alle bijzondere acts. De champion heeft goede hoop dat de evenementen die eind maart in Zandvoort gepland staan, de 30 van Zandvoort, de omloop van Zandvoort en de Zandvoort Circuit Run wel kunnen doorgaan. Hierover later meer. Dankjewel Albert-Jan, dat was het nieuws. Uiteraard ook te volgen op onze eigen CFM-app. En mocht je de app nog niet hebben van CFM, download hem dan nu als gratis verkrijgbaar in onder meer de Play Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en je blijft op de hoogte van de laatste berichten. Nu hoort uiteraard het geluid van Zandvoort ook via onze eigen CFM-app. En hier is Doe Maar. I'm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Natuurlijk heel populair in de jaren 80. Heel veel hits hebben ze gescoord, waaronder Smart Relief en eh, inderdaad, deze is dit alles. De Bom, één nacht alleen, Bel Helena, pa. Sinds een dag of twee, wat je dansmuziek. En ga zo maar door. Hè. Heel veel hits van eh, Doe maar met ook een Zandsvoorse bijdrage uiteraard eh, daarbij. Zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen. We zijn een beetje aan voorjaar toe en Albert-Jan weet of dat gaat komen. Is deze single van... Uh, nee? Oh, Sarah, hier is Take a Chance. De nieuwe hit zal je zeker langskomen op de zaterdag en zondagmiddag bij CFM. Je eigen lokale radio. Dit was Take a Chance van Sarah. Zie je weerbericht. En van die leuke plaat gaan we naar het weerbericht voor de komende dagen. Goed nieuws, Albert-Jan? Of is het... Uh... Nou, jij, jij met je voorjaar, dan kan je volgende week wel op je buis praten. Ja, oké. Okay, even kijken of, of het erop past. Nee, het past er niet <laughs> nee. op. Dus, uh... Goed. Het weerbeeld ziet er vandaag grijs en bewolkt uit. Zoals je kunt zien als je naar buiten kijkt. Voor de zon is nagenoeg geen ruimte en uit dikkere bewolking kan het soms wat spetteren. De temperatuur loopt op naar 8 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 4. Morgen is het opnieuw bewolkt. Soms spettert het wat, maar over het algemeen blijft het droog. Het wordt een graad of 7 en er staat maar weinig wind. Na een koude nacht met temperaturen in de buurt van het Vriespunt, u hoort het goed... is het ook maandag grijs en bewolkt. Het wordt 6 graden en er staat weinig wind... Ook dinsdag is het rustig en overwegend bewolkt. De temperatuur komt dan uit op ongeveer 6 graden. De rest van de week is het 7 à 8 graden. De bewolking overheerst, maar zo nu en dan breekt ook af en toe de zon door. Wel neemt gedurende de week de wisselvalligheid toe... en valt er zo nu en dan wat regen of een bui. Al dus Rico Schreuder. Dankjewel Albert-Jan. Het weer is ook na te lezen op Rico weer via Google... en uiteraard ook op onze eigen CFM-app. En nou heeft Berghuis uh, lekker gevoetbald uh, natuurlijk. En dan wordt hij genoemd Stevie Wonder. Ja, dat is wel leuk. Een uh, leuke woordspeling die ze daar uh, toegepast hebben. En uh, van uh, die woordspeling gaan we meteen na een plaat uh, van uh, Stevie Wonder... En een plaat uh, ja, die iets minder bekend is geweest destijds. Maar bij de disco uh, fans, uh, heel populair in de jaren 80. Part-time lover. I'm going to bring hang up the phone. To let me know you made it home. Don't want nothing to be wrong with part-time lover. If she's with me, I'll drink the lights. To let you know, tonight's the night for me and you. My partner. I'm a lover De zingel van Stevie Wonder en de part-time lover uit de jaren 80. Back to the is altijd lekker. Dus zaterdagmiddag bij CFM. Hele goede middag, Zandvoorts. En deze dame, deze jonge dame, om het zo even te zeggen... die was 19 januari, jarig. Dolly Parton hebben we het over. <tom> In the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts chomping with folks like me on the job from nine to five.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 Dat was Dolly Dolly Parton en uh, inderdaad uh, 925, uh, een van haar uh, allergrootste hits. Ja, we gaan het hebben eigenlijk over, zoals uh, jij zei, Albert-Jan, de never-ending story. Ja, heel goed. Ja, de Zuid Boulevard en dan de richting van de fietsers. Ja, nog even als ze mogen cirkeltjes gaan fietsen. Oh ja, dat is ook een optie. Dat is om de doorstroming te bevorderen. Maar goed, het is een never-ending story, zoals jij ook al zegt. Want het college van Zandvoort heeft voorgesteld om toch twee-richtingsverkeer voor fietsers toe te staan op de vernieuwde boulevard Pauluslood. Ook moeten auto's volgens burgemeester en wethouders in dezelfde richting blijven rijden, dus van noord naar zuid. Al geruime tijd is er discussie over de meest veilige route voor auto's en fietsers over die boulevard. Op de boulevard zijn de werkzaamheden nog in volle gang. Later in het voorjaar is parkeren alleen nog mogelijk aan de kant van de woningen en niet meer aan de zeekant. In het allereerste ontwerp werd voorgesteld om fietsers voortaan in twee richtingen te laten rijden... en gemotoriseerd verkeer in één richting, van noord naar zuid. De provincie vond dat ook de meest veilige optie... en wilde daarom ook een subsidie van ruim acht ton verlenen. Fietsers vanuit twee richtingen zouden automobilisten, eh, nou, zouden automobilisten ook langzamer laten rijden. Maar een deel van de raad dacht daar toch anders over. Enkele partijen maakten zich ernstige zorgen over de veiligheid... Automobilisten zouden namelijk te slecht te zicht hebben op de tegemoetkomende fietsers bij het uitparkeren... en dus werd vanuit de raad één richtingsverkeer voor fietsers voorgesteld aan de provincie. Die, op zijn beurt, gingen er niet mee akkoord en dreigden de acht ton subsidie zelfs in te trekken. Vervolgens liet de raad het college onderzoeken of een optie met twee richtingsverkeer voor fietsers kan nu nog volgen... maar een omgedraaide rijrichting voor motorvoertuigen een goede optie zou zijn... Zo zouden de bestuurders van uitparkerende auto's in ieder geval beter zicht hebben op de fietsers. Uit dat onderzoek bleek dat het omdraaien van de rijrichting te veel druk op de omliggende straten met zich mee zou brengen. En daardoor zouden er ook weer veel verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan. Het college volgt nu de conclusie van het onderzoeksbureau en stelt dus het oorspronkelijke plan weer voor aan de raad. Zo loopt Zandvoort de provinciale subsidie niet mis en het risico op ongelukken zou, zo concludeerde het laatste onderzoek, beperkt zijn. Inmiddels hebben veel omwonenden hun steun uitgesproken. Enkele maakten zich nog wel zorgen over de veiligheid voor de fietsers. In ieder geval, de Fietsersbond is in ieder geval not amused met dit laatste plan. Zij vreest voor veel ongelukken tussen uitparkerende auto's en tegemoetkomende fietsers. Alleen parkeren aan de zeezijde of de rijrichting voor auto's omdraaien zijn volgens de Bond de meest veilige opties. In februari neemt de Raad een besluit. En waarop wij dan altijd de historische woorden zeggen. Wordt vervolgd. En nee, ja, dat kan je ook zeggen. Inderdaad, om dat nog even te vervolgen trouwens, Albert Jan. Het is een never-ending story. En uh, ja, laten we die plaat daar net even opgezocht hebben. Komt ie. Ja, na dat uh, bericht inderdaad over de boulevard uh, moest om gewoon draaien. Deze single Never Ending Story uit uh, 1984 uit uh, de film uh, Never Ending Story uh, trouwens. dadelijk gaan we het even hebben over buurbemiddeling, Want uh, ruzies komen helaas uh, nog steeds uh, voor. Maar dat is wel op een bepaalde manier te voorkomen. We vertellen het zo na deze plaats. discotheek in. Nee, ja, binnenkort uh, mag het hopelijk uh, weer. We beginnen in ieder geval met uh, de cafés uh, zoals het er nu naar uitziet en de restaurants tot acht uur s'avonds. Uh, ja, volgende week dinsdag gaan we dat uh, allemaal horen tijdens uh, de coronapersconferentie uiteraard weer uh, op uh, de televisie. We gaan het uh, nu hebben over uh, uh, buurtbemiddeling. want uh, ja, de burenrussies die komen nog steeds voor, uh, albert -Jan. Klopt. En uh, buurtbemiddeling start een, camp deze, uh, een campagne die onder de titel... Dat is makkelijk praten. Meerwaarde buurtbemiddeling uit Hoofddorp biedt voor inwoners van de gemeenten Haarlem en Meer... Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort kosteloos bemiddeling aan bij burenconflicten. Deze week is er een nieuwe landelijke campagne gestart onder de titel... Dat is makkelijk praten. Deze campagne moet meehelpen om de escalatie van burenproblemen te voorkomen. Buurdemiddeling kan ervoor zorgen dat de buren weer met elkaar in gesprek gaan... en samen tot een oplossing komen. Maar hoe mooi zou het zijn als de escalatie voorkomen kan worden? Met de campagne willen de organisaties ervoor zorgen dat mensen zich bewust zijn... dat een gesprek pas effectief is als je dat op de juiste toon en op het juiste moment inzet. Het heeft namelijk geen zin om in het heetst van de strijd het gesprek aan te gaan... en je vervalt dan veelal in verwijten en dat werkt niet probleemoplossend... De campagne is gestart met de lancering van de webpagina... www.datismakkelijkpraten.nl www.datismakkelijkpraten.nl en een bijbehorende video. Op de webpagina staan vijf stappen die je kunt nemen... tot een constructieve oplossing. Blijf kalm, kies de juiste moment, leg uit wat het met jou doet... zoek een oplossing waar allebei tevreden mee zijn... en maak duidelijke afspraken. Voor inhoudelijke vragen over deze campagne of meer... Of als u meer wilt weten over buurtbemiddeling... kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de coördinatoren Nelke van Wonderen... en Peter Wortel via buurtbemiddeling-apenstaatje-meerwaarde.nl buurtbemiddeling-apenstaatje-meerwaarde.nl Nou, dat filmpje staat ook op, op die, de ZFM-app. En uh, bijgaand laten we die ook nog even voorbij gaan. Wist je dat één op de vier Nederlanders zich wel eens ergert aan zijn buren... Het gaat vaak om kleine irritaties die op lange termijn tot grote ergernissen kunnen leiden. Hoe voorkom je dat dat gebeurt? Met boos worden los je niets op. Er samen over praten is niet altijd makkelijk. Wat kun jij er zelf aan doen? Volg deze vijf stappen. Ja, dat is makkelijk praten. Voel je je boos of geïrriteerd? Probeer toch kalm te blijven. Kies een moment uit dat voor jou en je buur goed uitkomt. Leg tijdens het gesprek uit wat voor overlast je ervaart en wat het met je doet. Luister ook naar je buur. Zoek samen naar een oplossing waar jullie allebei tevreden mee zijn. Kom elkaar hierin tegemoet. Is de oplossing gevonden? Maak duidelijke afspraken waar jullie je allebei aan gaan houden. Dus is er een conflict? Blijf kalm. Kies het juiste moment, bespreek de overlast, zoek samen naar een oplossing en maak duidelijke afspraken. Kijk, dat is makkelijk praten. Kom je er samen toch niet uit, schakel dan buurtbemiddeling in. Ja, en toch blijft het uh, altijd lastig. Een uh, burenruzie uiteraard en uh, dat uh, oplossen. Nou, meerwaarde, die helpt uh, u daar graag bij. Dus kijk even voor uh, de video en uh, andere informatie op onze CFM-app. En dan uh, zie je ook welke telefoonnummers uh, je kan bellen om uh, daarover meer te weten. Amsterdam is veel te ver. Maar ja, je wil jezelf nu bewijzen. Lieve schat, dat vind ik niet erg. Wist waar ik heen ging Ik wist het zelf niet eens Alles uit mijn handen Nee, je nam me zomaar mee En oeh, oh, oh, oh. Ja, ik ga Ja, ik ga. Deze week uitgekomen, de nieuwe single van Miss Montreal. En uiteraard eh, draaiden we hem al bij Zandvoort. Op zaterdag hoor de single waar dan ook. Hou hem in de gaten, Dat zal vast wel zeker wel weer een hit gaan worden. Nou, het eerste uur zit er alweer op. albert -Jans, zo zometeen de tweede uur. Wat gaan we daarin onder meer doen? Uh, we gaan uh, terug naar de uh, uh, uh, PD. Uh, dan moet jij weten wat de licht. Heel goed, heel goed. <laughs> En dan wel naar de Zandvoortse bunkerploeg. Want vorige week melden we u dat de, de, die is opgeheven. Maar onze collega's van NHTV hebben toch de moeite genomen... om met een van de initiatiefnemers Engel Scholteno terug te gaan naar de plaats Delict. En daar een reportage over te maken. Die gaan wij u niet onthouden. En verder gaan we ook nog even in met een reportage... over het ministerie van het rondom het aangespoelde renningspot, wat we in het begin van Zandvoort bij Zandvoort op nieuws in het kort al hebben aangetipt. Maar ook daar is een reportage van gemaakt en die willen wij u ook niet onthouden. En verder natuurlijk nog het Zandvoorts nieuws in het kort... en natuurlijk de evenementenagenda rond de klok van half vier. Nou, reden genoeg om te blijven luisteren naar je eigen lokale radio CFM Zandvoort. Een hele goede Goedemiddag. in hier is Prins... And let's go crazy It's so you lekker hè? Electric word life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you There's something else. The afterworld after <laughs> A world of never ending happiness. You can always see the sun, sun. Day, day, or night, night. So when, so when you call up call that up shrink in Beverly Hills, you know the you one. one Doctor, everything'll be alright. We're on the